Start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van twee uur. Lot Lewin met het NOS-journaal. De drie Israëlische gijzelaars die per ongeluk door het Israëlische leger werden doodgeschoten in de Gazastrook. droegen een witte vlag. Dat heeft het Israëlische leger bekendgemaakt. Het gebeurde in een gebied waar hevige gevechten zijn. Volgens het leger dragen Hamas-militanten. bewust burgerkleding om de tegenstander te misleiden. De gijzelaars werden beschoten in strijd met de Israëlische regels. voegde de functionaris.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 Het weer veel bewolking, maar wel overal droog. Het is 8 tot 10 graden. Morgenmiddag vooral in het zuiden en westen wat zon, wat meer wind en een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD.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 Ook daar ruime aandacht vandaag bij Sandport op zaterdag. Looking in your eyes, I see is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 Oké, okay, dankjewel. Zometeen het weerbericht voor de komende dagen. We zijn uiteraard heel benieuwd wat het weer gaat doen. Dat hoor je van Richard Buitenhek. Maar eerst gaan we even into the kerst met Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Nothing